Gert Kluik met het NOS Journaal. Op de Ginkelse heide bij een Britse militair uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het lichaam is geborgen door de bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. De resten werden afgelopen weekend gevonden door een metal detector. Die begon te piepen doordat er twee handgranaten op het lichaam lagen. De EOD heeft de granaten tot ontploffing gebracht. Defensie gaat ervan uit dat de militair op 18 september 1944 is gedropt tijdens operatie Market Garden. Ook wel bekend als de slag om Arnhem. Stemacteur, toneelspeler en zanger Ger Smit is overleden. De stem van Smit was bij het grote publiek bekend als stem in de kinderserie De Fabeltjeskrant. Daarin vertolkte hij onder andere de Wolf, Ed Bever, Gerrit de Postduif en Soef de Haas. Smit deed ook stemmen in Sesamstraat en de, de tekenfilmserie De Smurven. Verder speelde hij rollen in films en series als De Kleine Waarheid, Goede Tijden, Slechte Tijden, Medisch Centrum West en Westenwind. Ger Smit was 79 jaar. Er moet onderzoek komen naar de aard en omvang van wetenschappelijk wangedrag in Nederland. Dat adviseert de commissie Schuit, naar aanleiding van de fraude van de tilburg Stapel. Schuit wil dat met zo'n onderzoek iedere twijfel over wetenschappelijk onderzoek wordt weggenomen. De commissie Schuit presenteert vrijdag haar rapport. Volgens Kees Schuit, voorzitter van de commissie, wordt er te vaak gesproken over alleen het topje van de ijsberg... maar niemand weet volgens hem hoeveel er onder het wateroppervlak zit. Pakistan heeft de toegang tot YouTube geblokkeerd... ...vanwege de anti islamfilm Innocence of Muslims... ...die op de website te bekijken is. De film heeft ook in Pakistan geleid tot protesten van moslims. Pakistan is het eerste land dat YouTube blokkeert vanwege de film. Google, de eigenaar van YouTube, heeft de film geblokkeerd... ...in India, Indonesië, Libië en Egypte. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt... ...en af en toe wat regen, morgen vooral in de kustgebieden kans met bui. Frisser dan vandaag, maximaal 17 graden...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 Try not to sing out of key, yeah. Oh, baby. I... I can tell you, but a show feels like mess. Goedenavond, even naar uur. Welkom bij Golden CFM met Joe Cockair als ja, eerste. En dat goedenavond. Is altijd, uh, goedenavond Rob. Dat is altijd in de oneven weken. Dan is uh, vanuit de studio live het Golden CFM programma. Het Gauwauw programma van de CFM. En we hebben een hele speciale gast vanavond. <laughs> Cathy, ja. goedenavond. Hartelijk goedenavond. welkom. Ontzettend leuk dat je dit bent. Ja, ontzettend voor leuk Voor de, om de te mensen te zijn, die gezellig. weten wie Cathy samé uh, lot is. Dat weten wij. Dat is Rodes. Ja. Zangeres. Ja. En uh, ja, ze doen van alles en nog wat echt. Uh, je wilt het helemaal niet weten. Als je daar bij haar binnenkomt bij Waves, dan uh, kijk ik koude rillingen van. Een waslijst aan activiteiten. Ja, ja, heel leuk, heel bezig meisje ben je eigenlijk. Ja, dat klopt. Onlangs jaren geweest en dat gaan we volgende week vieren. Ja, vrijdag. Uh, ja, oh, komende vrijdag, ja, ja. Deze vrijdag. Maar dat heeft nog een hele andere reden ook. Ja, klopt. Uh, nou, ik heb afgelopen half jaar heb ik uh, allemaal uh, videoclips opgenomen voor mijn uh, muziek. Want eerst kwam de cd uit. En Je hebt een album gemaakt? Ik heb een album gemaakt, inderdaad. Zelf geschreven muziek, en, muziek en, en teksten? En uh, teksten samen met mijn muziekpartner Ties van der Linden. En uh, ja, op een gegeven moment denk je... Oh ja, er moet ook nog een clipje komen op YouTube. <laughs> ja, laten we dat maar gaan doen. En toen uh, kwam het idee van één clip. En even later uh, was ik met de vierde clip uh, bezig in Parijs. God, het maar. <laughs> Ja, heel vervelend. En uh, echt superleuke, lieve, enthousiaste mensen omheen verzameld. Dus daarom vond ik het eerste nummer van Joe Cocker van net wel een heel mooi uh, begin. met a little help from my friends. Ja, Dus okay. ik heb echt, uh, echt hele... Nou ben je nog uh, ontzettend jong want je bent je bent eigenlijk niet uit de, t, bewust uit de periode die, die eigenlijk het format van dit programma is en je bent vlak ervoor dat het ben je eigenlijk geboren 72 <laughs> Ik zeg het lekker. Maar je bent oh, 40 geworden. Oh my ja. God. <laughs> en ja En bedankt. Je nee. ziet er niet zo uit hoor. Maak ja, Ik zit nog een beetje in de ontkenningsfase, moet ik oh, toegeven. Ja, ja, ja. ja, toch wel, toch wel. Ja, maar dat goed. moet je niet doen. Nee, ach, ik, ben, niet ik, bedoel, ik ben blij dat ik gewoon zo lang al hier rondloop hoor. Ja. Van, maar. maar je hebt wel hele leuke muziek uit de 70 jaar, heb je aangeleverd. Ja, klopt. En, en uh, ik kreeg toen van jou een hele lijst. En toen dacht ik van wauw, zijn echt gewoon, de meeste zijn gewoon echt hele favoriete nummers. Dus, ja. uh, het is oh, dat, dat, was, dat was op die, op die uh, externe schijf. Op die externe schijf. Er uh, staat heel veel op, hè? Uh, ja, die voor jou mogen lenen. Mijn god, goudstaaf uh, goud kreeg ik gewoon. Uh, jonge jongen, 300.000. Wat staat er op? 30. Uh, de, de, de, ruim 300.000 mp 3s Ja, dat was gewoon een genot om daar uh, muziek uit te kiezen. <laughs> ja, toch zal dat moeilijk geweest zijn, denk ik. Nou, niks. Nee, ik ik haalde ja, okay. er al meteen de dingen eruit. Uh... Maar Rob, Rob vond het geweldig, in ieder geval, toch? Ja, zeker. Ik was er heel blij mee. Ja, het was gewoon een feest en ook gewoon heel veel nummers die. die ja, die toch, uh, waar je toch allemaal herinneringen aan hebt. En, nou, daar ja. gaat het eigenlijk om: dit programma. Muziek waar je herinneringen aan hebt. Oh, wow. Dat is juist ja, ja. heel erg mooi. <laughs> we hebben mensen gehad met muziek uit de 50 jaar En We hebben ze gehad uit de 70. Wat leuk! Jaar. Nou, wat leuk. Ja, dat is ontzettend leuk om te doen ook. We gaan uh, drie nummers draaien. Daarna gaan we nog even doorbabbelen. We beginnen met Barry White. Can't get enough of your love, baby. Ja, die stem van Barry White. Ik bedoel, dat had je eigenlijk niet uh, kunnen kiezen in Ja, eigenlijk wel. Ja, Maar dat is gewoon die stem dat, ja, dat, dat die man... Ja. Ja, en nou, nou een van de beste zangeressen uit die tijd, ja. natuurlijk, Aretha Franklin. Aretha Franklin, ja, super. En daar heb je uitgezocht de uh, I Say a Little Prayer. Schitterend nummer. Ja, heerlijk nummer. Lekker ook, s ochtends als je wakker wordt, inderdaad. Past helemaal bij die tekst. Dan ja. word <laughs> je gewoon vrolijk wakker en ja. uh, je make-up, inderdaad. En al, ja, even een heerlijke lied. Nou, dat doe ik niet hoor, dat weet je echt niet. En, uh, <laughs> en uh, Commodore is ook een heerlijk nummer. Hij heeft ja. inderdaad. Uh, eigen van uh, iets later hè. Van, ja, 80, ja, maar ja, we het niet zouden we over hebben, niet over hebben maar, <laughs> maar klopt maar ik wil het toch even zeggen want Marvin Gaye is wel een hele, ben ik gewoon uh, echt een hele grote fan ja, van Ja, die had er nog meer over staan. En ik had er meer van, van Marvin ja. Gaye, maar ja, dit is gewoon toch Ja, moet van hem ja. en vind juist van dat we dit nummer gekozen hebben. Goed erop, laat ze ja. maar horen. Kom eens aan. I heard people say that Too much of anything is not good for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 Ik vermaak me verhaal wel hoor. Ja, ja, bekaten, ja. Heerlijk. En dan laat opeens het techniekje in de steek op Ja, wat uh, gebeurde er eigenlijk? Nou, Weet jij toch? Ja, we moesten de, even zwaaien met Jones ja, Die liep langs. Ja, die liep voorbij met Mr. Jones. Ach, Mr. Jones ging om, <laughs> <laughs> dus we moesten meteen even draaien. Nee, echt, uh, dat was iets aangeklikt op dat, uh, op dat uh, Windows Media Player, waardoor alle nummers door elkaar in gingen. En dat hebben we even recht gezet. Um, want uh, uh, van Billy Paul kwam er tussendoor. Wat ga je nou weer allemaal doen? Hè? Ja, nee, nee. <laughs> <laughs> Jongen, gaat hij nou goed? Kom, kom, komt allemaal wel goed hier. <laughs> okay. heb <je> al een <laughs> Alle muziek wordt op dit moment gedelieerd. <laughs> Billy Paul die, uh, kwam er tussendoor en daarna hebben we gewoon onze volger aangehouden: Richard Franklin en de Commodores. Um, Kati moet ik zeggen, want je bent Française. Ja. Of tenminste in Frankrijk geboren, laat ik het ja, zo zeggen. Ja, ja, ja. ja. In uh, een van de mooiste steden van de wereld. Ja, heel mooi uit. Ja, in Paris? Ja. Ja, officieel Neuilly. Nou ja, in goed natuurlijk ja. de maar het uh, is een buitenwijk van Parijs. Ja. Maar uh, ja, en leuk. Dat, mijn ouders die uh, ontmoeten elkaar daar. Mijn moeder uit Nederland en mijn vader uit Cameroen. Die studeerden daar. Sorbonne? Verliefd. Ja, dat kan natuurlijk uh, niet in het Zabon. Ik weet niet, je de ja, Volgens mij heb je uh, maar één, één universiteit mij in Parijs. Volgens ik is het in het Zabon geweest, ja. ja, ja, ja. En toen uh, zijn ze getrouwd in Nederland. En in Parijs gaan wonen. En daar ben ik uiteindelijk ook geboren. Ja. Ja. Dat is, dat kan je trots op zijn, vind ik. Ja, ik vind zeker. een prachtige stad, Parijs. Ja, echt. Ja, absoluut. En uh, ik vind Frans vreselijke taal. <laughs> <laughs> Al in keuken Frans kan ik heel goed schrijven en uitspreken. Maar nou, dan had ik ook echt wel mee op. En dat ja. heeft natuurlijk met, met mijn oude werk te maken gehad. Hey, hey, hoe ben jij in de muziek terechtgekomen? Ja, hoe ben ik daar terechtgekomen? Nou, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Want uh, het begint natuurlijk ja, van, van kind af aan. Je bent uh, geïnteresseerd in muziek, oké. Okay, maar dan ga je, je het zelf doen in. op een gegeven moment. Ja, want ik begon met schrijven, nou ja, zoals... Ik was tiener en toen ik twintig was, toen uh, ben ik ook uh, gewoon wat uh, melodie erbij gaan koppelen. Ik speelde piano, ik heb altijd pianoles gehad. Okay. Het uh, is altijd wel al handig. Dan... Ja, wie niet? Uh, ja. Ja. Dat was, Weet je was een hele plicht, riedeltje. Ja, precies. En, uh, en met piano dan kon je dus, kun je dus heel goed akkoorden. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. dus dat is ideaal om nummers te schrijven. En toen uh, ben ik op een gegeven moment, toen ik 21 was, naar Afrika gegaan om... Ja, toch mijn vaderland te gaan ontdekken. En mijn roots op zoek te gaan naar mijn roots. Want iedereen vraagt altijd, goh, waar kom je vandaan? En ja, ja, ja, mijn vader komt uit Afrika. Nou, ik heb er als kind dan wel een paar jaar gewoond. Maar ik was heel benieuwd, natuurlijk, hoe het was. En ik wilde mijn vader ontmoeten. Ja. En mijn familie. En, uh, en ik was heel erg geïnteresseerd in Afrikaanse muziek en dans. Dus ik wilde ook gewoon een jaar lang me daarin verdiepen. Ja, oké. Okay. En toen uh, ben ik naar Senegal gegaan. En uh, daar... Uh, en ik, Tijd was Jusum uh, Doe en Nan Cherry, dat liedje 7 Seconds, was toen een hit. En dat heeft mij gewoon naar Senegal geleid. Ik had zoiets van: ik wil gewoon de tweede Nan Cherry worden. <laughs> ik was zo gefascineerd door die muziek in die tijd. Ja, je ziet een aardig en, en <laughs> Nou, ik heb hem ook ontmoet en, uh, en op een gegeven moment, toen ontmoette ik ook de tweede nationale zanger van Senegal, dat was uh, Ismaël Loh. die had toen ook op de, in die tijd, dat verhit, ook in Frankrijk, en ik uh, kende iemand, uh, een, een gitarist van zijn band, en uh, nou, dus ik in de studio en ze zei van, goh, waarom uh, treedt je niet met ons mee uh, op over twee weken in de Centre Culturel Francais in Dakar? En nou ja, ik had het dan maar nog nooit een microfoon vastgehouden, dus ik klapte echt helemaal dicht. Ik heb het wel gedaan, maar uiteindelijk heb ik gewoon mijn eigen lied uh, gezongen, maar ik, het, was, het ging mij gewoon zo snel. Ja, ja. Ik kon het gewoon allemaal niet behappen, ja, ik had een ja, ja. idee en plop, en echt even later gebeurde het allemaal. Maar dat is vaak hè, als je voor het eerst echt voor mensen moet praten of zingen met de microfoon in je handen, ja. dan gaat het heel vaak fout. Ja, nou ja. het is toen wel goed gegaan, maar ik ben maar je moet maar, even emotioneel uh, ben ik gewoon totaal ja. niet geklapt. En toen ben ik uiteindelijk mijn reis door Afrika gaan vervolgen, Dan ben ik naar Cameroen gegaan en de, uiteindelijk heb ik daar drieënhalf jaar gewoond. En toen heb ik meerdere songteksten geschreven in die tijd, heel veel trouwens in die tijd. En, heb je daar uh, nu nog wat aan, aan die, die, die teksten? Ja, want ik heb, ik heb dus in mijn uh, cd zijn, uh, heel veel teksten van die tijd, die ik toen heb geschreven. En ik heb ze uiteindelijk wel nu weer een nieuw jasje uh, gegeven. Ja, okay. uh, ook natuurlijk omdat ik met Thies uh, van der Winnen heb samengewerkt. Maar uh, ja, heel veel teksten zijn uit die tijd. En, oh, uh, ja, maar goed, ik ben dus eigenlijk uh, vanaf dat moment ben ik echt letterlijk dichtgeklapt en... Uh, van nou, ik moet maar gewoon gaan verdiepen in dingen, ja. andere dingen ja. en dans uiteindelijk go heb ik lekker, lekker, lekker iets anders van doen ja, en toen ja. ben ik een gaan doen en toen mensen die ik en, <laughs> dat mijn vrienden zoiets hadden van wat, ga, wat gaat zij nou doen die snapten er helemaal niks van ik was altijd met creatieve dingen bezig en ja. ineens ging ik gewoon naar schroevers die dacht nou dat kind is gewoon <laughs> de weg kwijt, die is naar Afrika geweest die, die komt, u, komt terug ja. Ja. Afrikaanse sigaretjes <laughs> roken ik rook niet nee. Ja, ja. <laughs> nee maar inderdaad dat was uh, even een andere weg die ik ben ingeslagen. Goed, de volgende drie nummers die jij hebt gekozen. Rick James, super Freak. Ja, heerlijk dansnummer. Gewoon lekker. En dat, dat eerste deuntje, dat is natuurlijk uiteindelijk ook later weer opnieuw ja. uitgebracht. Hè, in de jaren negentig volgens mij. Um, ja, Earthwind Wind and Fire. Ja, maar dan september. Dat is je geboortemaand. Ah, 31 augustus hè. Oh, ik dacht, ik dacht dat je ja, 1 september... Zouden. 31 augustus. Nou dus oh, Ja, dat ja, is volgend. Oké. Okay. Okay. De dag voor for, for, for ja. <laughs> <America>. <laughs> en maar En dan uh, uh, ja, um, een van de oudste nummers die jij meegenomen hebt of heeft laten meenemen. Uh, dat is dan uh, It's a Man's Man's World van James ja, Brown. Ja, van James Brown. Ik wist niet dat hij zo oud was. Ik, ik, ik wist niet dat hij uit de jaren 60 was officieel. Ja. Ja, Gek is ja, dat, wel. want hij is toch vaker uh, volgens mij ja Misschien dat hij er wel vaker gecoverd ge heeft in Dat ja. weet ik niet, maar dit is een versie uit 66. Ja, okay, ja. Straks krijgen we nog eentje. Dat is dan Percy Sledge. Ja. Ja, en de wat women ook uit 66. Ja. Goed, achter elkaar: Rick James, Earth, Wind and Fire en James Brown. Kom Hij is In de wildernis. Hij alweer klaar hoor? Ja, hij is alweer klaar. Ja, hij is een my kort my humor hoor. James Brown was dat. Five, five, five, ja, wacht even, ik wilde wat zeggen. Gelach mag hoor. Nou bent u aan de bus. Ja. Nou bent u in de bus. Mag ik ook wat zeggen? Ja, zeker. Ja. Nee, als muziek afbreekt, nog voor het einde, dat vind ik altijd heel erg als naar de radio luister. Weet je, als je helemaal in een liedje zit en dan... Hij was ook veel te snel om erop Nee, nee, nee. Echt ja. niet. Nee, nee, nee, nee, ik heb vroeger, vroeger, toen ik dan... Toen uh, zat ik op de middelbare school, heel, heel lang geleden... <laughs> Een of drie geleden. Tape, geleden ja precies, had ik zo'n tape recorder toen. Oh ja, ik ken dat wel ja. <laughs> En dan gaan ze doorheen praten. Ja, ze ja, ja, ja, doorheen praten inderdaad. Dus dan nam je dat op van de radio. Nou, ja, maar wie heeft het niet gedaan eigenlijk? Ja. Als je van muziek houdt, dan denk je dat gewoon. Ja. Denk ik. Vertel eens, wat is een cassettebandje voor die vertegenwoordiger? Je ziet er zo'n bandje met zijn pen erbij, maar wat ja. kan je hiermee doen? Ja. <laughs> Even pen. doorspoelen. Als je zo'n ja. kon ging draaien, zo, dan moest je het heel goed doen, dan vloog dat cassettebandje door de ja, kamer. Ja. <laughs> Goed, <laughs> uh, Cathy, uh, ja. Ja, we moeten even doormaken, want we hebben pas even nummers gehad, nee, acht, want dat is Billy Ja, ja, precies. Goed, uh, Tonight is the Night. Ja, heerlijk nummer. Heb je speciaal nog, want uh, waar is ja. eerst de ander staan. We hadden uh, eerst de staan, maar, maar dit is gewoon uh, een diep, uh, en Jij wilde deze per se hebben. ja. Ja, het je had een persoonlijke herinnering aan, <laughs> ik zal het niet aan vragen. goed? <laughs> doen we niet. Okay. En dan uh, ja, een van mijn. Daar ben ik een hele grote fan van geweest, Percy Sledge. Ja, prachtig ook. Prachtig In de ook. tijd van Sam en Dave en zo, dat was geweldige muziek, Rob, ja. weet je dat nog? Ja, heerlijk. was je er nog niet zoals hij nou, ja, Nee, toen was je net niet. <laughs> 69X, zullen we verklappen. Ja, laat ja, ja, ja, okay. maar doen. En dan een van mijn favoriete groepen, en dat heb ik geleerd door een vriend van mij, en die is er helaas niet meer, Steely Dan. Heerlijke muziek. Ja. ja en ik, ik ken nog mooiere nummers dan dat je, dat heb jij bij uitgezocht. Doe het gezocht, do it again. Oké. Okay. Maar het, het is. Dan mag je het, het graag even vertellen? Hele goede muziek is dat. Ja. Geweldig. Ja. Hey, we gaan gauw luisteren, want het is al bijna kwart van negen. Jongens, kom op, wat yes. we dan maar doen. Ja, we hebben nog heel veel te draaien, dus uh, <laughs> gaan niet. Nee, we blijven de tijd. 1 uur blijven het bij Rob. Ja, oké. Okay. <laughs> daar, daar hebben we het nog wel eens over. <laughs> Altijd leuk. <laughs> Dit scolden CFM. tot aan negen uur vanavond. <laughs> All the love and all the happiness we have in store for you, we want you to have a real good time, because that's just what we have in mind. Is that all right with you? Now, this is a tune that I composed, and it's called Tonight is the Night that You Make Me a Woman. Now, I never intended recording this song. Personal point. That is until the day that my producer happened to thump through the pages of my notebook. He came across the words and he said, We gotta do something with these words. It's happening every day and people want to hear about it, Betty. You see, it's the story of a young girl making love for the very Ja, ja. Hutt, hutt, hutt. Tijdens dit nummer kartie moeten zien. Oh. <laughs> Wat Helemaal uit het potje. <laughs> letterlijk, letterlijk, echt letterlijk meezingen. <laughs> oh, goed. Laten we gaan doorgaan, yes. Rob. Ja, hier is uh, push, pus, Daar waren we gebleven. Ja, dus doe dus. maar. <laughs> Oké. Okay. Komt ie aan? Hopelijk. Ja, is Ik wou ja. bijna zeggen, ja, zullen we het over twee weken weer gaan doen? Doe het ja. again? Ja, ja, ja, ja. We hebben Katia eigenlijk een beetje omgeturnd over twee weken is weer. Ja, kost ook heel veel moeite. Ja, ja, ja. Was echt, daar heb ik echt een uur over moeten kletsen. Maar... ja. Dat is gelukkig niet gebeurd. Katie, uh, dankjewel dat je er was. Ja. Een leuke playlist. Over twee weken gaan we gewoon lekker verder. Ja, waar leuk, gaan. leuk. Ja. Dan gaan we beginnen met uh, Temptations. Papa was een Rolling Stone. Ja, we gaan er nu dan, uit, he? de luisteraars. Uh, en uiteraard hartelijk dank voor uw aandacht. Uh, met uh, Bill Withers. Ain't No Sunshine, This Is Gone. Dit was Gommels in FM. Rob, dankjewel voor de techniek. Kratie, graag gedaan. Voor je gezelligheid. Ja, Ontzettend leuk gebabbeld. Leuk. Uh, ik ben blij dat de mensen niet hebben kunnen verstaan wat we me tijdens de muziek zeiden zo nu en dan. <laughs> heel gezellig. Dankjewel. Uh, je Rob, dank je wel. het over twee weken en dan zijn we weer met uh, Cathy Samee Lotte. Dankjewel. Oh, when she's gone. It's not warm when she's away